Dit is door al met het NOS-journaal. Een op de vijf huisartsen geeft wel eens medicijnen weg als patiënten daar geen geld voor hebben. Volgens het AD gaat het dan om medicijnen die bijvoorbeeld zijn overgebleven van een andere patiënt. Dat weggeven mag officieel niet, maar artsen doen dit toch... omdat patiënten steeds vaker het eigen risico van 385 euro niet kunnen betalen. Mediabedrijf Talpa van John de Mol wil de Telegraaf Mediagroep kopen... Talpa gaat een bot uitbrengen op de Telegraaf, biedt 5,90 euro per aandeel. Dat is 65 cent meer dan een eerder bot van een Belgisch mediaconsortium. De afgelopen weken heeft John de Mol al zijn belang in TMG uitgebreid naar meer dan 20 procent. De Telegraaf Mediagroep bestaat uit onder meer De Telegraaf, een aantal lokale en regionale kranten en de website Geen Stijl. Als de overname doorgaat verdwijnt de Telegraaf Mediagroep van de beurs. Rechters veroordelen verdachten van verkeersdelicten steeds minder vaak voor roekeloos rijden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Volgens de Hoge Raad moet er voor roekeloos rijden sprake zijn van bijkomende omstandigheden zoals een race of vluchten voor de politie. Daardoor zijn automobilisten die slalommend met 180 over de snelweg gaan niet direct schuldig aan roekeloos rijgedrag. Dat leidt volgens de onderzoekers ook tot minder hoge straffen. In het midden van China zijn twaalf mensen omgekomen... bij een aardverschuiving, zaten in een hotel... toen er ineens grote rotsblokken naar beneden vielen... en op het gebouw terechtkwamen. Volgens een geoloog zijn de rotsblokken in beweging gekomen... doordat opgevroren regenwater weer smolt. In de Amerikaanse staten Georgia en Mississippi... is het dodental als gevolg van tornado's gestegen tot 18. De meeste doden vielen gisteren in een woonwagenkamp... in het zuiden van Georgia. Daar kwamen zeven mensen om het leven... Zaterdag vielen in Mississippi vier doden door tornado's. Het weer, plaatselijk kan er dichte mist voorkomen. In de loop van de dag meer bewolking en het wordt zo'n 3 graden. In het noorden kan wat regen vallen. Ook morgen bewolkt, kans op regen. Vanaf woensdag meer zon. Dit was het NOS westen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en knalpunt Diemen, 12 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen knalpunt De Hoek en knalpunt De Nieuwe Meer, 7. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knalpunt Burgerveen en Zoeterwouderdorp 11. A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij knalpunt Raasdorp, 5. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en knalpunt Muidenberg, 7. A12 richting Den Haag langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den Haag over 13 kilometer...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. blauwe ogen, uit een geslopen. kwam ze voor mijn ruitje staan en zijn. Vijf gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga?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 Even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is dooruit het. Dat bij. was hem de eerste plaat naar de nieuws en weer van drie uur bij veel op deze zonnige zaterdagmiddag.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 Daarin de volgende onderwerpen. Ja, even voor de luisteraars en kijkers. Je hebt het over Raadje Plaatje, maar dat zit er weer aan te komen. Jazeker, eind van de maand. Eind van de maand in Café 4, geloof ik. 28 januari. En wel van de uh, ZFM tegen de rest van Zandvoort. Ja, tegen de rest van de wereld. Tegen de rest van de wereld. <laughs> dus uh, je kan je nog opgeven. Hebben we hebben zich inmiddels negen teams opgegeven bij uh, Café 4. Om het op te nemen tegen een team, sterren team natuurlijk, van CFM. Doe jij mee? En wie, en wie weet. We, hebben, we zetten de Joker in. Oh, okay, we zetten de Joker okay. in, dus dat is nog even een, een verrassing. Maar uh, wil je het opnemen tegen CFM met het jaarlijkse raadjeplaatje? Schroom dan niet, schrijf je in met een team en neem het op tegen de enige echte lokale omroep. Uh, mijn telefoon gaat nu, dus die mag even blijven wachten. Of meeluisteren, kan ik beter zeggen.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 Just send me editing it, know me not quit it. And did the yell like I see, and did it me not want them watch real like City. Full time you run the thing, me talk legit if you don't come give me that woulda be a pity. My girl. girl, come me down want see something me want in a life and then waste time. Girl, Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me mind. So me want you to give it to me, baby girl, so we can play. Every Lekkere muziek hè, ook met de weer van vandaag doet het plaatje het heel erg goed. Deze zingen van Jean-Paul en Make My Love Go. Nou en als je dan denkt van hé, hey, ik er iets ouds in een oude plaats, ja dat klopt. Wat oude single van Maxi Priest en Close to You is gebruikt voor deze hit van Sean Ja, Straks gaan we praten met uh, Roy van Buren. Hij is onderweg naar de studio. Maar eerst hebben ze het onder meer nog over uh, Oda Sanford. Ja, dat boek gaat eraan komen. Voor ons allemaal. Maar eerst deze van uh, Billy Joel. a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 Extra exemplaren zijn vanaf 31 januari te koop... bij de Bruna Balkenende, grote kloot 18... en uiteraard zolang de voorraad strekt. Een geweldig initiatief.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 Take your time.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 Van de REN richting studio. Oh ja hoor, ja, ja, ja, gelukkig ja, ja, woon ik hier ja. niet zo uh, ver vandaan. Nee, je, ben, je bent er weer. Vanmorgen ook trouwens bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, was gezellig. Ja, Wat kost dat uh, zo, uh, zo vaak op de radio? Ja, dat vind het leuk. <laughs> wat kost dat? <laughs> wat kost dat? Nou, uh, gewoon even nou adverteren... at uh, mailen en dan komt het goed toch? He helemaal goed uh, Roy, <laughs> welkom.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 Ja. Te vuren, echt tafels, echt een oude rommelmarkt is het. In de krocht en vanaf tien tot tien uh, uur tot. Uh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 Tijdens dat concert wat morgen om 22 januari om 3 uur gaat beginnen. De locatie is als vanouds de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. De entree daar hoeft u zeker niet voor te laten. Vijf euro's. Dus klassiek liefhebbers op 22 januari vanaf 3 uur. Classic concerts heen steeds veel harmonisch orkest.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 Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede de antieke Curiosa-verzamelingen, boeken, etc. Etcetera, etcetera. De bar van het Theater de zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... ervan een heerlijk kopje koffie, een drankje en een meet of greet... met kennissen, dan wel vrienden, uh, kunt genieten.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 Ik kreeg met het zonnetje dan op je pol, Albert uh, Jan. En deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog meer? Het gebeurt allemaal bij CFM Sofort. Je enige echte eigen lokale radio. Dat was hem. De Little River Bands. Jawel, Roy van Buren, die zit uh, nog steeds uh, hier op zijn krukken... draaf uh, <lacht> te wachten tot hij weer aan de beurt is. Nou. Ja. Het is weer zover, uh, Roy. Nou, <lacht> dat krijg je als je, als je jou uitnodigt, Roy. Dan zijn ja. er van allerlei dingen die... Uh,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 En uh, ja, het zou natuurlijk geweldig zijn. Dan heb je Zandvoort aan de zee. Dan hebben parel aan de zee. Ja, een, een beetje zee, een nettenachtige nieuwe... uitvoering. Ja, ja, ja dat, dus, dat past een beetje, wel een bij beetje modern. Heb je ja. dan, nee. ja. Ja. Gewoon een, een mixversie van maken. Nou, ik zou zeggen, uh, Roy, blijf aan de weg timmeren. Gaan we zeker doen. Door, vooral doorgaan, hè. Gaan ja. we zeker doen, gaan we zeker doen. Helemaal goed. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Jullie ook weer bedankt. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Graag gedaan. En ik zeg Hoi. tegen Roy, blijf zoals je bent, Roy. Zeker. Eh, blijf zoals je bent. Oh! Het is ook een nummer van uh, Justin Pemmelai. Inderdaad, het uh, solfestivalnummer nummer waar je het over had. Hier is ze dan, 19 mei. Een kruis door je agenda voor dit...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 We make it up. CFM Sanford, kom je alvast een klein beetje in de stemming voor de zaterdagavond, Jawel. Deze single van uh, Cooking on Tree Burners en Minds Made Up. Heb jij hem al ingevuld, uh, Albert-Jan, het luisteronderzoek van uh, CFM? Jazeker. Jazeker. Nou. Ik, ik zou je ook eerlijk zeggen dat ik halverwege ja? had ik het wel even... gehad. Uh, <lacht> <Nee. lacht> nou, moeilijk, had ik, mo had ik het even moeilijk, want dan denk je op een gegeven moment van ja...